Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Van Heijem van Sociale Zaken gaat aangifte doen van het uitlekken van een brief die hij schreef. In die brief heeft hij kritiek op het voorstel van BBB en zijn eigen partij NSC om een referendum te houden over pensioenen. Politiek verslaggever Wilke Boom zegt waarom hij zo boos is. Van Heijem redeneert dat als ambtenaren geen vertrouwelijke adviezen meer kunnen schrijven omdat ze op straat komen te liggen... en als er niet meer vertrouwelijk overleg kan worden onderling, dan is er niet meer te werken, zegt hij. Daarom is Van Heijem zo kwaad en daarom gaat hij aangifte doen. Van Heijem was niet de enige die commentaar had op de plannen. Ook de Raad van State was kritisch. Inmiddels zijn de plannen dus aangepast. Een opvangschip voor vluchtelingen in Rotterdam is niet veilig voor kinderen. Huisartsen en verpleegkundigen trekken daarover aan de bel bij het COA. Kinderen worden blootgesteld aan fysiek en verbaal geweld. En jonge alleenstaande mannen zouden een gevaar vormen voor jonge vrouwen. Volgens het COA is het schip geen goede plek om lang te verblijven. In steeds meer cao's staan afspraken over rouwverlof, ziet vakbond CNV. Onder meer mensen in de bouw, openbaar vervoer en de kinderopvang krijgen tien dagen vrij als een naaste is overleden. Rouwverlof geven is nu nog niet wettelijk verplicht voor werkgevers, maar in cao's kunnen daar afspraken over worden gemaakt. In de wet staat al wel dat mensen bij het overlijden van een direct familielid kort vrij krijgen. Statiegeldverzamelaars in Amsterdam krijgen een eigen vakbond. Acht collega's richten samen de Amsterdam Can Collective op. Wij willen een positief beeld laten zien van deze doelgroep. Dat dit mensen zijn. Uh, die hard werken voor hun geld. Krachtige mensen. Um, die op een hele creatieve manier autonoom proberen te zijn. We vinden dat dat ook gezien mag worden. Ja, de blikjesbieters halen tientallen euro's per dag op door Amsterdamse straten en vuilnisbakken af te struinen. Ze verdienen zo hun boterham, maar ze voelen zich niet gehoord en mensen kijken er vaak op neer. Heb ik het weer voor je, het is droog, maar op veel plekken grijs. De zon prikt er straks wel steeds beter doorheen en dan wordt het 13 tot max 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nu één file op de N9 van Den Helden naar Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort.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 Dus blijf gezellig luisteren. Ik ga straks een, een leuk liedje opzetten. wat te maken heeft met Pasen. En dat is als intro naar de conferentie van Onze Honey. Daar gaan we. I'm putting all my eggs in, the, in one basket. van Ella Fitzgerald. En um, wie was die andere ook Louis alweer? Louis Armstrong. Louis Armstrong, ja. Hartstikke goed. Komt-ie? I've been a Roman Romeo My Juliets have been many, but now my Roman days have gone. Too many hinds in the fire is worse than not having any. I've had my share and from now. On all my eggs in one basket i'm betting everything i got on you mama i've given all my love to one baby lord help me if my baby don't come through i've got a great big amount saved up in my love account Honey, and I've decided love divided into one two So I'm putting all my eggs in one basket I'm betting everything I got on you I've been a roaming Juliet My Romeos have been many But now my roaming days have gone Too many irons in the fire is worse than not having any. I've had my share, and from now on, I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything. Saved up in my love account. Honey and I've decided love divided in two won't do. So Ik zie mezelf nog lopen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 was afgelopen jaar karamel, zeezout of stroopwafelsmaak al exquise. Nu zijn er eitjes in appelmoesmaak, gebakken bananensmaak... Nasi, goring en haring met uitjesmaak, Dubai-reepensmaak... en baklava-eitjes met gekarameliseerde honing en walnoten. En, en een gekookt eitje bij het paasontbijt. Ah, dat kan toch helemaal niet meer? Jongen, dat is zo niet 2025. Er staan eieren op tafel, maar alleen voor de sier...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 As long as I get my kid Ja, hoe mooi kan je een verhaal over eieren maken. Dankjewel, Hanny. Ik heb me weer kostelijk van Dank je Dankjewel. Ik zag het allemaal voor maar jij er ook uh, <laughs> ja, heerlijk, ja, ja, heerlijk. Ja, ja, ja. Je zit gewoon aan tafel. Ja, inderdaad. Hartstikke mooi. We hebben een uh, verzoeknummer binnengekregen van uh, onze vaste luisteraar. Shors George. George Brouwer. En hij wilde graag luisteren naar het liedje M M Ashley McBride. Single at the same time. Daar komt ie. For sure. It's one of them, how you been, fill me in on you. Small talk, a couple shots, just like we always do. Ask you how your heart is and tell you about mine. We both laugh about the fact that we've never crossed that line. But maybe in another life or some other universe, there's a place where you and I found each other. Still crosses my mind What could have been If we ever would have been single at the same time It's a shame time and if we were gonna kiss, it would have been before tonight. But there's still those little moments when your eyes hold on to mine. And I wouldn't ask you to do nothing that would make us have to lie. But maybe in another life, some other universe, there's a place where you Found each other first. It's funny how it all works out. We're happy now, but it still crosses my mind. What could have been if we ever.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 we ever would have been single at the same time... ...at the same time. Ja, en dat was het uh, verzoek nummer Single at the Same Time... Prachtig nummer. Dank je wel, Sjors, voor, uh, voor de aanvragen. En uh, vind ik altijd leuk als, als iemand zegt... dat is mijn favoriete liedje. Heerlijk. Ja, ja, ja. Ik uh, zit me af te vragen, want ik uh, ben nog even bezig met Donna. Want Donna die, uh, had een andere datum in de agenda staan. En uh, we gaan even kijken hoe we haar te pakken kunnen krijgen. Ja, uh, wel interessant. Uh, en, ik ja. ik maak de Bolleveldroute, dat doe ik ieder jaar. Ga ik overal kijken. Ja, leuk. En langs Bestand, die hè? route staan ook die grote kunst voorwerpen. Gigantische beschilderde bollen. En daar is er ook één bij die door Donna is beschilderd. Mm -hmm. Dus uh, wij, zijn, uh, wij hebben ons weer overal gepositioneerd. Oh ja, ja die tulle, grote tulpenbollen. Ja, hè? Hele ja grote heel tulpen, mooi is die. Ja. Ik en heb de... hem nog nooit gevonden. Waar staat hij dan eigenlijk? Weet nou ja, je dat uit je hoofd? Als je, nee, ik weet niet uit mijn hoofd. Als oh. je die route maakt, dan zie je ze hier en daar. Op een erf of op een, maar, op een maar, land. Maar hoe, hoe maak je die route? Want ik heb ook een keer route, bollenroute... Uh, uh, Zuid-Holland doe je dan. Hè, voor uh -huh. Noordwijk en zo. En, en toen kwam ik in een of ander woonwijkje terecht. In een, oh, okay. op een woonerf. Nou, ik zelf stap bij Ulrike in de auto. En die rijdt hem. Kijk, oh, ja. dus, nou, uh, dat gaan wij dan doen, Donnie. Dus we moeten achter we Ulrike gaan rijden. Gaan we uh, bij Do mijn, uh, Ulrike in de auto springen. En dan maak ik heel veel Maar je, je, je, weet, je weet dus niet hoe je bij die route moet komen. Nou ja, of um, even kijken. Op een gegeven ogenblik gingen we rechtsaf. Ik ga er even over nadenken. <laughs> Op een gegeven moment gingen we rechtsaf. Ja, maar nou, Als je op een gegeven moment nou. ergens rechtsaf gaat... dan rijdt u zo nou, de bollenroep in. Als de rieke luistert, zal het starten. Als Wat voor auto had hij nou een rode? <lacht> <lacht> Oké. Okay, uh, ik denk niet dat jij goed. verkeersinformatie moet gaan doen. Maar nee. nee, maar ik... <lacht> Oh, Pip. Ja, ik word ook niet gehinderd door enig richtinggevoel in mijn leven. Hoor. Nou ja, we zijn altijd blij dat je de studio weet te vinden. Ja. Toch, ja. Dat is toch Ja, zeker. Ergens linksaf, hè? Ja. <laughs> Twee, keer. Twee keer linksaf. Oh god, oh god, oh god. Maar mensen, maar mensen. mensen uh, Tweede paasdag, want we hebben daar net met Hanni meegelicht. Ja. Tweede paasdag hebben wij ook weer feest in het dorp. Oh? Want op maandag 21 april organiseert DHIB Organisation. Dat is een organisatiebureau. Een gezellige braderie op de boulevard en het badhuisplein. Oh, leuk. Dan kunnen bezoekers tussen 11 en 5 uur smiddags genieten van kraampjes, lekkernijen, kleding, speelgoed enzovoort. De braderie trekt zoals we weten jaarlijks. Heel veel bezoekers, waaronder toeristen... Dus 21 april spoed u naar de boulevard in het badhuisplein. Dat is u weer, de jaarlijkse paasbraderie. Nou, leuk. kijk, het seizoen gaat weer beginnen. Het hoor. We krijgen we allemaal weer allemaal leuke begin. dingen. Leuk. Ja, ik ga, ja, ja ik ga even kijken of Ulrike al heeft gereageerd. Want die moet ons natuurlijk vertellen wat het startpunt was. Nee. Nou, dat horen we Zal straks Zal ik even wel. iets vertellen voor de kinderen voor de paas? Is dat Heel leuk. leuk? Ja, ja. ja. Is, uh, er komt een creatief uh, cultureel tip weer aan. Ja. <laughs> de, de, <laughs> de tweede. Wil je ik zet rochel? meteen de bril op. <laughs> op tweede paasdag... Georganiseerd halen Haarlem met Twee Turven Hoog Festival. Kennen jullie dat? Dat heb ik nooit ja. gehoord. goed. Dat is nee. wel bekend. Ja. ja, is heel bekend. festival voor Twee Turven Hoog. Speciaal voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Er zijn interactieve voorstellingen. Er is live muziek en een gratis kunstspeeltuin. Uh, de Twee Turven Hoog Festival dat is een unieke kans... om samen met je baby, je peuter of je kleuter te genieten... van theater, dans, muziek en beeldende kunst. Er zijn voorstellingen in de toneelschuur en de filharmonie. Ze zeggen tegenwoordig veel, hè? Veel? Voor mij wel fijn. Ik kom er nooit uit. Maar je kan er dus ook paas ontbijten als je wil. Je moet even gaan kijken op de veel.nl uh, of de toneelschuur.nl. Het is de belevingswereld voor jonge kinderen. Daar sluiten ze helemaal bij aan. Er kan worden gedanst, muziek gemaakt. Trompetten en trommels en theater. Daar gaan ze dus theater mee maken. Die kinderen mogen dus trompetten maken van kartonnen kokers. Uh, nou ja, dit, ik, ik zou er zelf heen willen. Want je mag dus door allerlei apparaten heen hollen. Dat zijn kunstinstallaties. Maar die zijn dus uh, beschikbaar gesteld. De kinderen mogen daar gewoon gebruik van maken en doorheen hollen. Meer informatie op go-kids.nl. Maar je kan natuurlijk ook even op de film kijken. Op de website, op de, de toneelstuur. Zeker, tuurlijk. Nou, een heerlijke tweede maandag met heerlijke eitjes bij ontbijt. Kijk, nou, kijk, ja, ja, kijk ja, ja, schat. Ja, ja. Ja. Je kan wel meedoen, Hannes. Dan bind je gewoon van die schoenen onder je knieën. Ja. Dan trek je een klein kinderovergooiertje nou, aan. En er is nog een extra tip hier met Pasen. De bazaar in Beverwijk is geopend, maar ook de meubelboulevard. Oh, wat Beverwijk. een goede tip. Mochten jullie echt denken. Ik, ik weet even niet. Ik niks. hou het niet meer. Ja. Ik, ja, oh. kan niet meer ik kan het niet meer. Ja. Kan je daar terecht okay. vanaf 12 nou, uur. <laughs> mooi zo. Ik ga muziek spelen voordat er nog meer gekke ideeën komen. <laughs> oh, wat zie je, Mickey. Nederland diamant. Zang. zong, Zang. Bloem.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 Songs, you sing them out again Ja, ja, daar zijn we weer. Dat was natuurlijk onze Neil Diamond. Heerlijk is dat toch, die man. Die stem van die man. Ja. ja, prachtig. Wat ook heel prachtig is... is uh, dat we in Zandvoort... een heel piepklein... schattig theatertje erbij hebben gekregen. En dat is in het oude raadhuis... waar tot nu toe exposities werden gegeven. Um, daar is een deeltje uh, uh, voor gebruikt... om een theater van te maken... Ik ben er afgelopen zondag geweest en ik kan u vertellen, het is geweldig geworden. Heel indrukwekkend, heel professioneel, heel mooi. En er was een voorstelling van de toverschool. Uh, het is namelijk zo dat, uh, um, nou ben ik toch weer zijn naam kwijt. Arnold? Maar, nee, Marduk. Oh. Uh, het, het is zo'n zo <laughs> vreemde naam. Ik, nou ja, het, Marduk is zijn tweede naam. En die, uh, die maakt allemaal uh, die tovert daar en die doet goocheltrucs voor de kinderen en met de kinderen. En dat gaat dan met prachtige belichting en, en hele mysterieuze muziek. En de ouders en opa's en oma's mogen natuurlijk ook mee. Maar ja, die komen niet aan de beurt om wat te leren. Maar als je de gezichten van die kindjes had gezien... ze waren zo onder de indruk, zo vol verwondering... En uh, het is allemaal hartstikke mooi gegaan. En de toverschool uh, komt weer. En die komt verschillende keren. Dus let even op: uh, op 20 april van 2 uur tot half 4. 27 april, zelfde tijd, ook van 2 tot half 4. En 3 mei en 5 mei. En ook weer beide van 2 tot half 4. Uh, dan moet ik even kijken hoe u de kaartjes kunt bestellen. Want dat staat er nog even niet bij. Even zien. Ik denk, ik denk, ik denk. Ik, ben, uh, ik heb mezelf niet goed organisator. Ja, ik, dat, staat, dat staat er even. Oh ja, het staat hier. Uh, na, naar de website. Theatro Paradijsvogels. En Theatro is zonder een H het is op z'n Italiaans, teatroparadijsvogels.nl En daar kunt u reserveren. En doe dat wel snel, want er kunnen, mogen maximaal 25 mensen per optreden naar binnen. Dus, en het, uh, de prijs is 7 euro per persoon. Nou, dat was dat. Hebben heb jullie nog wat? Um, nou ja, er is hier in het dorp natuurlijk van alles, ook buiten. De zeevisvereniging Zandvoort ja. organiseert aanstaande zondag de 13e de eerste makreelrookwedstrijd van het seizoen. Er is natuurlijk veel te doen over de makreel. Hij is nu duurzaam gevallen, het dunt uit. Maar hier gaan nog gevangen makrelen gerookt worden. De locatie is bij Cafetaris Giomara. Voorheen heette dat het vishuis aan de Tollenstraat. Vanaf half tien zijn belangstellenden van harte welkom. En bent u nieuwsgierig wie uiteindelijk de winnaar zal worden van deze originele wedstrijd... waar dertien leden van de Zandvaartse Visvereniging aan meedoen? Omstreeks 15 uur wordt de winnaar alias de superroker bekendgemaakt. Dus Tonnenstraat, daar is weer het traditionele makreelroken... Van de Zandvoortse Viesvereniging. Een hele andere locatie ja, nu. Andere locatie, ja. De locatie Café Taal. Niet meer Thales Kerkplein. Tjomara. Nee, niet Kerkplein. Nee, niet, nee. Uh... het was of er wel lopen... Vorige keer hadden we uh, Yvonne Dam al vieren. Ja. Was en, toen een ja, tweede geworden we ja. kwamen ook op het strand, hè? Ja. Ja. deden ze het ook. Ja. Ja. Nou ja, ze kunnen overal roken natuurlijk. Hè? Ja. Behalve, ja. behalve binnen. Ja. Ja. <laughs> <laughs> oh, hey, jongens, we gaan... We gaan uh, uh, nou, er ligt er weer eentje dubbel van het lachen. Omdat ik weer een schuif openzet die die nog niet moest. Uh, ik, ik, ik, uh, ik ga toch even dat nummer waar we net mee afsloten, ga ik hem opnieuw draaien. En dat, dat doe ik dan nu echt, echt heel, heel speciaal voor Hanni en Rob. Uh, oh. omdat, ik, omdat ik net vernam dat dat hun nummer is. Jeetje. En dat wist ik niet. Dus daar nou. heb ik het zo zonde dat ik maar een heel klein stukje gedraaid heb. Oh, dat vind heb. ik dus... de intro alleen al mooi van. Oh, dan draai ik alleen de intro. En <laughs> <laughs> dan gaan we gauw verder. Nee, oh. <laughs> van Morrison nog een keer, maar dan helemaal. Have I told you lately? Oh, prachtig nummer. Running all its glory Race this day With hope and comfort in. And you From my life with laughter You can make It better Is my trouble That's what you do Brother, the one Say, Have I told you lately That I love you Have I told you There's no one above you You're my heart with badness Take away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 Dan uh, hebben we onze gasten die we al twee keer hebben aangekondigd ook. Gelukkig aan de telefoon. Donna Corbani, als het goed is kun je ons horen en wij jou. Klopt dat? Ja, hallo. Hi hallo. Donna, goedemorgen. Ja. Welkom in de uitzending. Ja, we hebben uh, uh, vandaag even contact met jou. Omdat dit voor jou een heel speciaal jaar is. Je gaat... Uh, Hey, je hebt je 30-jarig jubileum en je hebt heel veel plannen voor het komend jaar. En uh, ja. wij dachten misschien is dat heel leuk om uh, de Zandvoortes en omgeving daarover te vertellen. Waar, wat ze allemaal kunnen verwachten van jou. Ja, heel leuk. Uh, bedankt dat je hier mij uh, voor uitnodigt. Ik ben heel blij om uh, mijn 30 jarige jubileum van Atelier Kobani. Waar ik met heel veel plezier in... Uh, ja, was, gefeliciteerd ja. trouwens. Ik vergeet, jij moet te feliciteren daarmee. Ja, <laughs> <dat wel. laughs> Mooie openingswoorden van de, van de burgemeester. Ja, ja. heel, heel ja. veel eer Mooi. Ja, ja heel, uh, heel fijn dat hij daar wilde zijn. Om dat uh, expositie in een mooie oude raadhuis te openen. En ook uh, een paar woorden kunnen zeggen over mijn jubileum. Dus dat was een uh, hele mooie opening. Ik heb ervan genoten... En de expositie is echt uh, zo leuk, zo leuk in het Oude Raadhuis. Dus ik wil iedereen aanmoedigen om elke vrijdag, zaterdag en zondag even langs te komen. Uh, de kunstenaars zijn er zelf in de weekenden. En uh, vandaag ben ik er tussen twee en vijf en zaterdag en zondag van twaalf tot vijf voor de hele maand april. Dus iedereen is van harte welkom. En um, daarnaast uh, heb ik allemaal uh, andere leuke plannen inderdaad. En andere exposities. Ik heb tegelijkertijd een expositie bij Zee in het station. En dan exposeer ik bij de Palace Hotel in de lobby. Met allemaal stans, schilderijen. En dan heb ik ook nog een paar uh, exposities in de planning. Ik heb een feestelijk open atelier op zondag 25 mei. En dat is natuurlijk met glazen bubbels van drie tot zes op de Van Spijkstraat... in mijn eigen atelier. En dan kan ik ook wat werken uit mijn privécollectie... van uh, heel afgelopen dertig jaar... kan ik een beetje wat laten zien. En dat oh, vind ik ook bijzonder. Heel... Ja. ja, dus het is allemaal begonnen met één schilderij... met een spiraalhoofd. Die yeah. ik heb uh, in New York bedacht... van dit is mijn stijl. En zo yeah. so, uh, so is het de hele tijd gegaan. En zo uh, so schilder ik nog steeds... maar dan wel met ontwikkelingen natuurlijk. Ik, ik praat even mee Donna, ik ben Beb, Beb Sweris um, ik heb je eventjes uh, gegoogeld, want het, moet, ik wil gewoon dan alles weten als er iemand met ons gaat praten, en jij zegt ja. dat zo anpassant, uh, zo van ik heb <laughs> dat in New York ontwikkeld maar Donna, ja. toen was je 14 jaar heb ik gelezen <laughs> dus jij wist van mij af aan ik ben kunstenaar ja, nou, ik ben op mijn veertiende begonnen met lessen, maar ik kom uit Santa Barbara, California. Daar ben ik opgegroeid. Ja. En ik heb mijn kunstenaarsopleiding in New York gevolgd, inderdaad. En ik was. Klopt, ik was op, ja, 18, dacht ik van: dit is wat ik echt wil doen. Goed, joh. Dat je dat zo jong weet, dat vind ik toch. Daar heb ik echt even bij stilgestaan. Nou, het is een. Ja. Het is niet de makkelijkste beroep. Dus iedereen zegt... Nee, uh, nee haal maar wat doen wat geld oplevert. Maar ja. <laughs> als je van iets houdt... en je gooit al je energie en passie erin... dan komt er iets moois uit voort. En zo is het eigenlijk gegaan dat ik... Uh, ja, wat je, ook, wat je ook zelf vertelt. Uh, geïnspireerd door Keith Herring en, ja, en Henri Matisse, niet de minsten. Um, ja. Ik maakte van de week de bolleveldroute. Doe ik ieder jaar? Net oh. ben ik nog in de maling genomen. Ja, dat gaat omdat zeer, dat ik zeer, hem na kon vertellen. Ja. Maar daar zag ik de, uh, de Giant Bulbs. En ja. euh, ik, Dat zijn dan die hele grote uh, ja, uh, uh, tulpbollen. Die zijn ja. beschilderd door allerlei kunstenaars. En nu las ik zo waar. En dat wist ik niet. Dat jij daar ook een uh, hebt beschilderd. In ik, heb drie. ik heb er zelfs drie. Je hebt er drie? Ja. ja. En ik ben nog bezig met die derde. Want dat is een opdracht voor een bollenbedrijf in Schagen. Dus die gaat helemaal naar het noorden toe. Ja. Die andere twee. één staat op die drukke weg... Um, in Hillegom. Waar heel veel uh, verkeer lang staat. Die N208 geloof ja, ik. Die moet ik gezien hebben. Gelukkig weet jij het ja. ook niet zo goed. Is <laughs> <laughs> is in Hillegom. Ja, ik, waarschijnlijk uh, heb ik hem gefotografeerd. Donna. Ja, en, en de andere? Uh, ja, dat is uh, voor Royal Antwerp. Dat is een bollenbedrijf. Die, uh, die doen alle exports ook voornamelijk naar Amerika. Ja. Dus dat vind ik wel grappig. En die tweede is in Lisse. En die staat voor het bedrijf Vegro. En die, uh, die staat in het water. Heel mooie plek. Ik moet ze allebei uh, hebben gezien. Want vooral die in het water staat bij mij. Wat leuk joh. Want dat wist ja. ik niet. Anders was ik gewoon uitgestapt. Dan was ik erop afgelopen. En dan had ik het eens van dichtbij gefotografeerd. Dat had weer nieuwe foto's opgeleverd. Uh, want ik fotografeer ieder jaar hetzelfde. Kwam ik achter. Joh. Oh. Vanaf je achttiende gewoon Donna Corbani. En weet wat ja. ze wil. En schildert. En beeld houdt. Ja, ik heb uh, ook beelden in brons, aluminium en staal. En die heb ik nu voor het eerst uh, een paar van die grote kunnen brengen bij het raadhuis. Daar is een mooie plek voor. Mm -hmm. Dus uh, ik heb een uh, brons, daar heb ik niet zoveel meer, want uh, vrijwel de hele collectie is verkocht. Ik heb verschillende series gemaakt en uh, ik heb nu op dit moment alleen maar enkele over. En dus daar ben ik... Uh, ja, heel spaars mee. Dus ik maak voornamelijk alleen beelden in opdracht. Maar ik heb enkele, die heb ik kunnen laten zien in het oude raadhuis. En um, nu nog een paar in mijn atelier. Maar uh, ja, het is leuk om een beetje van alles te kunnen laten zien. Ik hou van nieuwe technieken ook. Ja. En dan werk ik samen met, uh, met mijn man. Hij is goed met metaal en lassen. Dus wij kunnen van groot tot klein kunnen we een beetje alles in opdracht maken. Dus dat vind ik heel, heel leuk om te doen. Bijzonder, ja. En dan uh, ook uh, vrijwerk maak ik graag. En dan met die, met die bloembollen... ik ben dus uh, twee weken lang elke dag in Lisse... bij Galerie de Zwarte Tulp... om, uh, om die bol te schilderen... want die pakt ja. niet bij mij door de voordeur. Nee, <laughs> ik, zag, ik zag het ook. Ik heb, ik heb eventjes het filmpje geopend. In het groot zijn ze zo'n 6.000 euro. En in het klein... doe je ook klein, hè? Ja, ik heb ook uh, een stuk of zeven van die mini toolbollen geschilderd. En ja. uh, die zijn rond de 500... Klopt. 5,95, ja, ja, ja. En uh, dat komt ook ten goede van Museum de Zwarte Tulp. Het is een samenwerking met Gildemeesters Bollestreek en Museum de Zwarte Tulp. Ja. Dus um, daar gaat een uh, bedrag ook naartoe. Maar het is gewoon echt een superleuk project waar iedereen blij van wordt. En ik word er ook heel blij van. als je ja. de Bolle ziet tussen die uh, tussen die bloemen en de gebouwen, het staat gewoon prachtig. Dus ik geniet ervan. Ja, maar Donna, als ik naar jouw levensgeschiedenis kijk... Dan, dan leef jij heel blij. Je doet wat je, wat je hart, je verordeneert, je doet het, je geniet, je maakt kleur... en je laat mensen mee genieten. Bijzonder. Ja, dat doe ik ook heel graag. Ik, uh, ik ben nu, zeker na 30 jaar, ik doe alleen maar aan exposities die ik zelf heel leuk vind en ja. van geniet... En uh, ik werk samen met galeries waar ik uh, goed vertrouw en een goede band mee heb. Belangrijk. Maar ja. het is, uh, ja, als je haat in de kunst, je moet het gewoon voor je plezier doen. En je moet van kunst houden, anders hou je het niet zo lang vol. Nee, kom. En uh, ik geniet van kunst. Ik vind het ook heel fijn om de reacties van mensen te horen als ze mijn werk zien in openbaar of bij een ja. expositie om te horen dat ze blij van wordt, want dat is ook de bedoeling. Ik word er zelf blij van, dan is het fijn als ik dat gevoel kan overbrengen. Honestly. Ja, dat zeg je goed. Kunst is is gevoel, en en als je dat over kunt brengen, als iemand naar jouw kunstwerk kijkt en, en daar blij van wordt, ja, dan heb je gewoon een, dan heeft je leven zin. Hè? Dan heeft al jouw al jouw kunst en al die dertig jaar Donna Corbani zin. Ja, <laughs> en nog iets. Wat ik even wil zeggen, want. Um... Uh, iedereen zegt ja, kunst is zuur, maar dat hoeft ook niet per se. Je kan ook gewoon een workshop volgen. Ik geef een paar workshops, die komen eraan okay, ja. in april, juni en september. In samenwerking met de Pluspunt. Want ik vind het ook heel fijn om verbonden te zijn met de gemeente Zandvoort en inwoners. Ik doe ook voor uh, iedereen het Modernary Kunst Festival. Dat organiseer ik voor de vijfde keer, vijfde jaar waar alle families gratis krijt bij mij kunnen ophalen... op de badhuisplein en meetekenen. Dus iedereen gewoon op de grond street art maken. Dus uh, dat vind ik echt geweldig. Nou. En, en dan komen ook andere collega-kunstenaars... heb ik gevraagd dat, uh, dat er andere professionelen komen... om te laten zien wat je allemaal kan met uh, Ja. En je kan de mooiste creaties maken. Dus het is voor alle leeftijden, alle achtergronden... ...iedereen kan meedoen. Dus dat is iets uh, wat ik elk jaar geweldig vind. En dit jaar is het op de Badhuisplein op 12 en 13 juli. Mm -hmm. En voor, uh, voor families is het geweldig voor toeristen. En uh, ja, het is iets wat ik eigenlijk voor het eerste keer als tiener heb aan meegedaan... ...in Santa Barbara, waar ik ben opgegroeid. Yeah. En dat evenement, die modernari kunst, wilde ik naar Zandvoort brengen. En het is dat perfecte plein naast de dichte Holland Casino... En het is echt geweldig. Iedereen neemt een vierkantje van twee bij twee... en die, die vult het in met een mooi kunstwerk. Te gek. En ik hoor je zeggen dat je eigenlijk dat in Santa Barbara voor het eerst hebt meegemaakt. Celebrating Memories. We vroegen ons namelijk net af wat nou het thema van het bloemenkorso was. Ja. Dus dat zit in de lucht. Celebrating Memories. En jij, bij jou gaat ook een cirkel rond. Zo je bent begonnen ga je door... Maar dit ja. uh, street streetartwerk voor mensen om, om mee te doen, dat herinner je van, uh, van jouw jeugd? Ja, ja, klopt. Heel bijzonder. Dus, ja, het is gewoon één lijn, maar ik vind het wel fijn om natuurlijk te ontwikkelen, ook met wat voor werk ik maak. Je moet gewoon uh, een beetje blijven flexibel zijn, want uh, soms gaat het heel goed met zeefdrukken, wil iedereen zeefdrukken... Nu is het meer dat mensen leuk vinden om kleine originele te hebben. Dus ik heb speciaal ja. voor Raadhuis en voor mijn atelier... heb ik vier kleine werkjes gemaakt. En ik ga zo om twee uur naar de Raadhuis met een hele, heleboel... ik ben druk bezig geweest met allemaal kleintjes, zodat iedereen... Ook als je heen geld hebt voor een grote oliewerfwerk, dat je ook iets van mij in huis kan nemen. Nou, misschien een heel goed idee voor voor cadeautje. Ik hoor jou zeggen, om twee uur ga ik naar het raadhuis, dus dat houden we even dichtbij. Ik hoorde jou ook zeggen, dat is vrijdags, zaterdags, zondags te bereiken voor ons. Precies, tot uh, eind april. En tot dan, eind dan, april. Dit is een samenwerking met uh, Stanford Arts van de Rotary. Oké. Okay. En Stichting Beleeft Zandvoort en die twee die stellen de ruimtes beschikbaar voor kunstenaars. En er komt ook theater dit weekend van Fred Rosenhart. ja zeker. En andere kunstenaars exposeren ook, uh, Marianne Stift en Paul de Graaf, die exposeren in die andere kamer. Het is echt volop te zien in het oude raadhuis, dat wordt mooi benut. Voor kunst en cultuur. Nou, heel veel dank voor alle info die je ons hebt gegeven. Zeker de maand april kunnen we nog overzien. Daarna gaan ja. we jou gewoon in de gaten houden. Om te kijken wat je allemaal doet om dit 30-jarig jubileum in ons dorp te vieren. Heel veel dank Donna voor al wat je met ons deelt. En heel veel succes, heel veel plezier. En ik hoop dat de mensen besluiten om echt eens een duurzaam cadeau te geven met de Pasen. Dus ja. heel veel succes ook. Hey, hartelijk bedankt voor de mooie interview. En uh, het moment om alles te vertellen... als mensen meer willen weten, gewoon korbani.com. Ik ben makkelijk te vinden. Hartstikke goed. Heel goed, Donna. Dank je wel. Hey, Donna, dank je wel, hè. Okay, We zien elkaar je gauw. <laughs> Oké, okay, gezellig. Dag. Doeg. Dag. Ja, en wij gaan verder met een muziekje. De Brand New Bone van de Altered Five Blues Band. <middels> The first time I saw you That's when I knew One year later I'd be stuck on you Like a dog with a brand new bone I can't leave you alone On. I can't leave you alone. Tell me to sit, please let me stay. But maybe... Even de bluesnieuwsliefhebbers uh, weer tegemoet gekomen. <laughs> uh, we hadden net Donna Kobari aan de telefoon en die vertelde over alle activiteiten in dat oude raadhuis die momenteel gaande zijn. Nou, we hadden het net al over de toverschool gehad. Uh, nu hebben we het net dan over die uh, Expositie. exposities gehad van, van een paar uh, uh, hele mooie, goede kunstenaars. Ik, ik was er zondag even en het was druk. Er was heel veel hanimoën. Ah. Dus uh, mocht je ooit een uh, Donna Kobani schilderij willen hebben... die daar hangt, dan moet je snel zijn, denk ik. Want volgens mij uh, loopt het lekker. Maar wat uh, dit weekend ook gaat gebeuren... pop-up theater. Dat wordt aangeboden door Stichting Beleef Zandvoort. In aanloop naar 4 en 5 mei, hè, de dodenherdenking... Het bevrijding en zeker in het kader van 80 jaar bevrijding <coughs> Sorry, heeft uh, Fred Rozenhart uh, twee toneelstukken voorbereid die uitgevoerd gaan worden in het weekend. Zaterdag komt het stuk Lotte, uh, dat gaat over uh, de, de, het achterhuis. En de tandarts, die op een gegeven moment ook in dat, uh, in, in dat achterhuis uh, verborgen moest worden. En uh, die eigenlijk alles moest gaan delen met Anne. Dus we krijgen. Het, het is meer gericht op die tandarts vanuit zijn vrouw. Die, ja. hè, dat, zij had een christenvrouw. Dus ja. die wist niet wat daar gebeurde. En dat heeft ze dus gelezen in het dagboek van Anne. En dat, zij kan. Zij kan zich niet voorstellen dat dat over haar man gaat. En Anne daarentegen, die doet ook mee in het uh, stuk. En uh, die uh, vertelt keihard hoe ze over die man denkt. En uh, hij, hij speelt dan zelf ook mee, dat doet Fred dan. Uh, dat begint om uh, drie uur. En um, ja, het is gratis, maar u moet wel reserveren via... Uh, um, Fred Rozenhart. Ape... Nou, wat, wat was Ed. dat nou? Het. Oh ja, hotmail.com. En zondag is er een stuk van Twee Dames. Ik huil mijn vaders tranen. En het gaat over de vrouwen van de naoorlogse generatie. Wat die allemaal uh, voelen en beleven en ervaren. Ook dat is om drie uur. En ook entree gratis. En ook weer... Reserveren via Fred Rooshart Apenstaartje Hotmail.com. Oké, okay, dan gaan wij weer verder met de muziek. Um, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Oh, ook leuk. Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki D Ja, moet ik wel de schijf openzetten. Nee, hij was al aan het draaien. Dat is toch wat? Dan vallen we er half in. Huppatee, terug. Uh, het, is wel zo, het is wel zo... dat als we dat gaan draaien... We gaan wel weer dan gaan we alweer richting eind. Dan is het programma afgelopen. Dus, dus, we gaan alvast afscheid nemen. Ja. ja. ja. Mag, mag, mag, Annie, mag ik jou weer ontzettend bedanken... voor de bijdrage. Heel graag Het was weer heel leuk. Beb, ook bedankt voor de bijdrage... met het nieuws en het heel weer en de gedaan. interviews. Ja. Jullie hebben weer hard gewerkt... En uh, alle luisteraars natuurlijk, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie er over twee weken weer bij zijn. Ik geloof dat we dan weer richting Koningsdag gaan. Ja, ja. Nou, dat is nee. weer uh, smullen voor Hanny natuurlijk, om weer een uh, column mee te doen. <lacht> dus <lacht> dat, ja, dat gaat weer wat worden, jongens. Hé, hey, uh, tot over twee weekjes en fijn dat jullie geluisterd een hebben. En fijne Paasdag en... allemaal. Ja. Ma Maak er een mooi Pasen van. Mooi Pasen met jou. Dag. dag.